8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn in het Rijksmuseum. Beatrix ontvangt daar vanavond buitenlandse gasten voor een afscheidsdiner. Dat zijn de gasten die morgen bij de inhuldiging in de Nieuwe Kerk zijn. De koningin was vanmiddag in het paleis op de Dam. Verwacht wordt dat ze na het diner in het Rijksmuseum teruggaat naar het paleis. Over een klein half uur wordt de laatste toespraak van koningin Beatrix uitgezonden. Die toespraak is eerder opgenomen. De uitzending is even voor half negen op Nederland 1 en hier op Radio 1. De kustwacht van de Schotse havenstad Aberdeen heeft alarm geslagen over het Nederlandse zeilboot met drie Nederlanders aan boord. Het schip vertrok twee weken geleden naar Noorwegen, maar is daar nooit aangekomen. De boot, de 15 meter lange Warnow, had op 22 april in Noorwegen moeten zijn. De kustwacht kustwachter van Aberdeen kreeg vandaag een telefoontje... van een Nederlander die bezorgd was over de drie. De Nederlandse kustwacht is ook op zoek naar het schip. In Rotterdam-West is een meisje van vier uit een brandende woning gered. Brandweerlieden zagen na aankomst twee handjes van het kind achter een raam. Met een hoogwerker kon ze uiteindelijk in veiligheid worden gebracht. Het meisje had rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. In het pand in Rotterdam-West zat ook een hennepkwekerij. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen die kwekerij en de brand. De Europese Commissie wil tijdelijk een verbod op bestrijdingsmiddelen... die schadelijk kunnen zijn voor bijen. In Europa is de bijenpopulatie de afgelopen jaren dramatisch afgenomen. Volgens onderzoekers zijn pesticiden met zogeheten neonicotinoïden... verantwoordelijk voor de grote sterfte onder bijen... hoewel er ook deskundigen zijn die dat tegenspreken. Ook de Europese Commissie was niet unaniem. Daarom is besloten tot een tijdelijk verbod. Dat gaat uiterlijk op 1 december in en het duurt twee jaar. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. En het koelt af tot iets boven het vriespunt. Er is kans op lichte vorst aan de grond. Morgen droog en veel zon. Alleen in de zuidelijke helft van het land ook wat bewolking. Een frisse wind uit het noorden en het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De troonwisseling, live vanuit Amsterdam. Petra Postel en Ger Jochens. Terug. We hebben een uur achter de rug. We hebben nog 26 uur te gaan in deze marathon rond de troonswisseling. U hoort op de achtergrond live muziek van een band die dit uur ongetwijfeld gaat spelen. Om half negen krijgt u het opgenomen, de opgenomen afscheidstoespraak van koningin Beatrix. Zij zit op dit moment trouwens met haar gezelschap te dineren in het Rijksmuseum. Daar gaan we zo ook nog even naartoe. We zitten in de Societeit Industriële Grote Club aan de Dam... met uitzicht op de Nieuwe Kerk en het Paleis op het einde van de Dat oorlog... Nee, je wel, dat zouden we ja. niet doen. Nou ja, doet, uh, ik wou, ik wou iets uit of. de geschiedenis gaan vertellen. Maar we zitten met een hele tafel vol gasten. En ja. wat, wat gaan we allemaal doen, Ger? In het uur praten we door met journalist Jutta Gores over haar boek over Beatrix. Vertelt Elke gaan verder over inhuldigingsrituelen. En we hebben muziek niet van de kick, maar van... Jongens, zeg het even zelf. Hoe heten jullie? Beans en jullie? Beans and Fatback. Beans and fatback. Maar we gaan eerst naar uh, Jeroen Wielaert. Hij is bij het Rijksmuseum in Amsterdam... waar gedineerd wordt door koningin Beatrix en haar genodigden. Onder de onder doorgang ben ik zelf vandaan. Ik mag nu ook eindelijk uit de schaduw buiten staan. Ik sta uh, te kijken naar het Rijksmuseum. Echt prachtig uh, in het zonlicht, strak blauwe lucht. En achter me een replica uh, die mij zelf erg doet denken aan uh, de grootste concerten van de Rolling Stones. Maar het is toch wel degelijk het enorme podium met replica van het Rijksmuseum neergezet voor een grootse optreden van André Rieu. Uh, André is niet bij het etentje ter hoogte van uh, de nachtwacht in de Eregalerij. Maar wel dus um, Charles en Camilla, die ik als een van de laatste zag binnenkomen... in uh, die, uh, de, de afsluiting van die grote stoet met prominenten uh, prinsen, um, hertogen... Uh, waarvan ik het bestaan niet had, had vermoed. Ook uit de verre, Arabi uh, verre streek uit het Midden-Oosten, uh, nog verder hier vandaan Thailand... En uh, geen Merkel, geen François Hollande, uh, geen Obama... die niet allemaal, maar wel nog op het laatst ook een grote Europese prominent... als uh, Barroso die hier binnen is gekomen Nadat we ook toch uh, Kofi Annan hadden gezien. En jullie zitten daar allemaal te praten over uh, binnenlandse aangelegenheden... de betekenis van de koningin. Maar ik geloof dat uh, uh, gelet op uh, wat we hier in het Rijksmuseum binnen hebben zien lopen... Voor voor dat diner in de Eregalerij. Dat, dat gelet op de genoemde namen toch ook wel voor een deel... de internationale betekenis van Beatrix. En de maar dat merken we niet bij, is, vind ik toch wel een klein minpuntje. Matthijs van der Wiel hij is op zoek in Amsterdam naar oranje-anhangers. Volgens mij, Matthijs kan dat niet moeilijk zijn. Dat is net als het vissen naar goudvissen in de vissen, goudvissen komt. Ja, ja hoe, hoe, hoe ontkom je eraan ze tegen het lijf te lopen? Dat is het eerder. Ik sta nog steeds uh, te kijken naar het uh, balkon van het paleis. En ik kan melden dat we getuigen zijn. Nou, bijna. Nee, we zijn bijna klaar. Ze zijn bijna klaar met het versieren. Wat doen ze dat secuur, hè? Ongelooflijk. Het, zijn, uh, het is een hekwerk met dertien uh, delen. In het midden uh, de, de leeuw, hè? Een ja. mooi gouden, goudkleurig uh, Ja. Uh, ja ijzer smeedwerk, Helemaal ja? mooi goud geschilderd. En daarboven worden dus bloemstukken opgehangen. Vindt u ze mooi? Ja, ik vind ze prachtig. Ja, En dat doen ze heel secuur met drie mensen. Een meneer en twee dames met een oranje uh, shirt aan... en een blauwe uniform verder. En die dat heel voorzichtig. Zijn ze bijna mee klaar? Ik zat er net te kijken samen met twee vriendinnen. De een komt uit Utrecht en de ander van ver weg. Uit Italië, dus ze slaat helemaal dicht. Ja, ja? uit Sardinië. Ja, woont al 33 jaar in het buitenland en is hier naartoe gekomen om hierbij te zijn. Absoluut, dit had ik niet willen missen. En dan speciaal met mij natuurlijk. Ja. Twee vriendinnen op pad. Ze hebben een hotelkamer geboekt vanochtend hier in Amsterdam. Was het duur, was het moeilijk te vinden? Nee, helemaal niet. Ja, er zijn nog kamers vrij, zelfs ja. heb ik begrepen. Vrij, ja. ja. En ze stonden net nog even te discussiëren, moeten we nou wel of niet morgenochtend hier in alle vroegte gaan staan? Nou, het hangt er helemaal vanaf hoe ik wakker word en wat voor weer het is. En nee. hoeveel mensen over hier staan, want anders ben ik zo weer weg. Ja, maar je bent toch niet helemaal uit Italië hier naartoe gekomen... om het toch op de televisie op de hotelkamer te bekijken? Nee, kijk, de sfeer krijg je nooit als je uh, aanwezig bent. Je moet gewoon opstaan is... en hier naartoe gaan. Ja, nou, Waarom zou je vind... het niet nou. doen? Het leuke is dat ik in de middag kan ik naar AI. Daar mag ik dus naartoe. En dan, uh, ben je hebt een kaartje, een speciaal, ja. uh, speciaal ik ben, iets. Ik ben heel speciaal. Ja? Dat kan je dan niet zien. Oké, okay, bedankt oh, van de Wil, jij bent op zoek een... Ja, even het belangrijke idee nee, nog, heel even ja? het allerlaatste nieuws vanaf de Dam... De versiering van het balkon is... Klaar. De bloemen hangen allemaal, dus toch even het allerbelangrijkste laatste nieuws wilde ik jullie niet onthouden. De bloemen hangen allemaal. Het werd nog één keer geïnspecteerd door die meneer en die mevrouw. Ja, het hangt recht hoor, het hangt prachtig. Hangt ja, in, in, in, in oranje, eh, dat kunnen wij ook zien. Eh, en ook de kerk heb ik begrepen, daar zijn de bloemen, eh, de kleur van de bloemen zijn vooral in alle oranje tinten. Vond ik zelf wel opvallend. Eh, nog even terug naar, naar wat we net Jeroen hoorden vertellen. Op Twitter komen natuurlijk ook allemaal berichten van mensen die opstaan te letten. Opvallend, de Japanse kroonprins is zonder zijn vrouw... Masako bij het eh, diner. Nou, dat, dat is al een heel verhaal, zeker in Japan. Dat ja, is een vrouw is... met ernstige problemen. Ja, nee, ja ze mag eigenlijk het, het paleis jaar... niet uit. En, ja. en ze is nu weg. En, en uh, ze hebben daar in Japan uh, weinig nog van gezien. Dus er ook een beetje ophef van... nou, en, in, niet in eigen land te zien, maar nu wel uh, als het leuk is uh, in het buitenland. Maar goed, haar vader is hier ook uh, mee rechter... bij het Internationaal Gerechtshof. Zou ze nog op bezoek gaan. En uh, het gaat ook over... Uh, heel belangrijk. Dit is echt groot nieuws wat op Twitter komt. Ja? Hou je vast? De Jurk Was van dit Maxima. Er... Ja, maar dat is heel belangrijk. Valentino. Wat? Valentina. Ja, Valentina. Dat moet ja. ja, precies. Oh, dat is de ontwerper okay. van haar trouwjurk ook. Ja? Eh, heb, ik, heb ik uit betrouwbare bron begrepen? Nee, het gaat al, al weken in, in modekringen over welke jurk gaat ze dragen. Daar wil ze ook niks over zeggen. Alles mag je vragen. Eh, overal krijg je antwoord op. Behalve dat punt. Maar het de is je... toch uitgelegd? Jij weet het. Nee, dit is, dat is dus vanavond. vanavond. Dus het is nog maar de vraag of dat morgen ook gebeurt. Oh. Wat nog veel. Eh, wat, wat ook altijd waar mensen op letten. Eh, ik heb er niet zo heel veel verstand van. Maar ik weet meneer Elske, iets meer dan ik. Is over, jawel, over de, de sieraden die ze droegen. En hier, eh, meneer Els gaat het over de stuart diamant die voor het eerst sinds 41 jaar weer te zien is. Ja, dat die prinses Maxima droeg. Dat ja. is een enorme uh, gevaarte. En bij mijn weten had koningin Wilhelmina die bij haar inhuldiging uh, om. Ja. En, en ook uh, het, het sieraad wat uh, koningin Beatrix, wat, wat, wat mij opviel, erg groot ja. was op haar hoofd. Ja, de diadeem wat diodeem. de koningin op had, dat uh, kan telkens hoger gemaakt worden... En je, de Koningin heeft het wel eens in een lagere versie gedragen, maar dit is inderdaad mij zo majesteitelijk... Ja. Dat is ook het laatste keer denk ik dat ze zoiets hoogs gaat dragen. Ja. Nou, het, het grappige is toen wij in Brunei waren, eh, het, het laatste staatsbezoek ook van de, of de ene laatste moet ik zeggen, want Singapore was de laatste. Toen bij het staatsbanket had eh, prinses Maxima schijnt, eh, zo kregen wij uit Nederland te horen: "Let op, want Maxima heeft het inhuldigingsdiadeem van koningin Beatrix op." Ja was ons eventjes ontgaan, maar goed, we werden getipt vanuit, uh, vanuit Nederland. Daar hebben wij met z'n allen even omgegrindigd van, nou, leuk. Ja. Maar ja, misschien was het toch toen al een teken. Hè? Drie dagen, ja. vier dagen van tevoren. Zo Hoe ga je dat lezen. Ja. ja, precies. We gaan naar Robert-Jan Boy in Utrecht. Robert Jan, ja, die staat nog steeds. Ja, hallo, goeiemorgen. Wat zeg ik, goeiemorgen, goeie avond. Ja, goedemorgen, graag ja, morgen op de Vrijmarkt, ja. Nou, soms denk ik wel een beetje, goeiemorgen. Wat moet je even kijken wat de mensenmassa hier in de buurt van de Begijnenkade, als van Wijkade, ongelooflijk drukker en ja. drukker wordt het hier. Heel veel kroontjes, natuurlijk de onafzienbare hoeveelheid oude meuk, waar mensen dan in neuzen. Je ruikt hier ook de satélucht die over de mensenmassa. Heen vallend als het ware. En hier recht voor mijn manier hij heeft hij juist een, een LP of zo gekocht. Ik zag u wat in uw tas uh, propte. Klopt ja. Wat was het nou precies? Het was een uh, verzamel LP van Softcell. Ja, vertel, wat is dat voor soort uh, muziek, neem ik uh, aan? Ja, het is een beetje uh, elektronisch new wave muziek, zeg maar. Uh, ja? ja? Lang nagezocht? Mark na de zocht. Elmond, de ja? zanger heet Mark Elmond. Ja? Ooit van gehoord. Ja, om eerlijk te zijn... Uh... <laughs> dat ja. zal wel aan mij leren. Ja, ja de jaren tachtig spul, zo. Juist. Ja. En u bent echt zo'n man die... Uh... Neust in oude LP bakken? Ja, klopt inderdaad. Kijken, zoeken naar koopjes en uh, kijken dingen die ik nog niet heb, of ik dat kan uh, vinden hier nou. Kijk een leuk prijsje uiteraard. Je ook mevrouw? Nee, ik niet, ik heb heel veel geduld. Oh, dat moet je van nodig ja. met de mandief. <laughs> ja. Je wordt er soms een beetje knettergek van. Nou, het is wel gezellig hier, dus dat ja. maakt het wel weer heel veel goed. Maar hoe komen jullie die mensenmassa? Nou, het is een beetje ellebogenwerk, zo langzamerhand, want het is erg druk. Sinds wanneer bent u hier? Sinds half vijf uh, middag zijn we hier binnen. En hoe was het om half vijf? Het was nog uh, te doen, ja. Maar toen mochten ze nog niks verkopen. Nee, dat ging om 6 uur ja, vast was los, was natuurlijk. Om 6 uur los, ja. Dus. Maar het gebeurde waarschijnlijk toch om half 5. Ja, het is niet om wel een al. ja zo gaat dat <laughs> natuurlijk. Robert, jan boei op de vrije markt in Utrecht. We gaan naar Marcel Bril in Den Haag. Bij de prelude van de Koninginennacht. Is het er ook zo druk, Marcel? Ja, het begint te komen. Als je over de straten loopt in het Haagse centrum. dan valt het nog wel mee. Ik heb het ook wel eens eerdere jaren. al een tijdje geleden meegemaakt. dat je nauwelijks over straat kon gaan. omdat je dan echt toch wel vast kwam te zitten. Zoveel mensen. Dat is nu nog niet het geval. Wel de pleintjes, de pleinen, waar de podia staan. Zo'n zeven door de hele stad in het centrum. Ja, daar staat het toch wel uh, behoorlijk uh, vol inmiddels. En als je dan zo van het ene podium naar het andere podium wandelt... dan kom je natuurlijk wel een aantal mensen tegen. Veel ook wel, toch wel, in oranje. Dat is uh, het laatste uur wat ik waargenomen heb. Sommigen heel subtiel. Ik heb een meisje gezien met oranje nagellak. Of een jongen met oranje fetus. En sommigen een stuk minder subtiel. Die zijn dan helemaal in het oranje... Gestoken, zoals deze mevrouw. Die mevrouw is op pad met haar kleinzoon. Hij heeft een keurig hoedje op, maar zij draagt een oranje overal. Is het wat of is het wat? Ik vind het. Was u goed wel staan. Ja? Maar ja, daar heb je ook wat voor. Ja, toch? Een oranje zonnebril. Ja, alles moet je zondag zien. Oranje onderbroek, maar die krijg je niet te zien. Nee, dat is misschien maar beter ook. Meneer, mevrouw, u heeft het begrepen. Een oranje hoedje. Zeker weten. Ja hoor. Komen we iedere jaar hier naartoe. Als het een uh, Koningin en nacht was vroeger. En hier is het dan live en zoiets. Dat mag geen Koningin en nacht meer heten officieel. Nee, maar ja goed, dan blijft hetzelfde. Ik moet je luisteren, maar geen alcohol. Dan bent u denk ik een van de weinigen. Ik ben mee gestopt. <lacht> Ja, hij is inderdaad een van de weinigen, want als je hier rondkijkt, dan uh, zie je toch in de vooral rechterhand wel heel vaak een vol, halfvol of een leeg bierglas. Dat is toch wel drankje nummer één hier in Den Haag. Oké, okay, Marcel Beel, dankjewel. We gaan nog even naar Matthijs van der Wiel. Die is nog op de Dam op zoek naar oranje aanhangers. We have an appointment. If you really are live on air een serieus gesprek met Amerikaansen. Ja. En live on air, daar gaat het over. Matthijs van der Wiel. Ja, hallo. Je bent live on air. Ik was even afgeleid. Sorry. Ik, uh, ik, uh, ik was hem even kwijt. De man van het Nieuw Republikeins Genootschap. U was toch niet weggestuurd door de politie? Nee, op individuele basis kunnen we hier rustig demonstreren. En dat doen we nou. Een beetje oefenen voor morgen. Morgen verwachten we meer mensen in wit op de dam. Hans Maassen van het Nieuw Republikeins Genootschap... die hier om drie uur vanmiddag al stond met zijn witte ballonnen... zijn bord, geen monarchie, maar democratie. Een wit petje, een wit t-shirt. stond hier urenlang. Ik was hem even kwijt. Ik dacht, uh, ze hebben u weggestuurd, maar dat doen ze niet, hè? Nee, dat doen ze niet. eigenlijk. Nee, ook nog niet heel correct van de ambten... Amsterdamse politie, uh, vrijheid van meningsuiting. En u bent even aan het kijken, hoe, lang, uh, hoe ver mag ik gaan, hoe lang mag ik hier blijven staan? Nou, ik ben de AFD een beetje aan het trainen, ja. Aan het trainen, de agent aan het trainen? Ja, het is natuurlijk voor een beetje een grapje, maar uh, ik stel er zeer op prijs dat Van der Laan die ruimte geeft. En zo wordt het ook in een stad als Amsterdam. En zo wordt het in een democratie en een rechtsstaat. Ondertussen een ongelofelijke PR-stint die u uithaalt, want u was hier al heel vroeg. En hier zijn cameraploegen uit de hele wereld. Waar you from? zegt niks. Canada oh, okay. toch? ja. Yes. Yes. Yeah. En een ploeg uit... Uh, waar, where are you from? Hans yeah. de. Hans, uit Frankrijk. En die gaan nu allemaal interviewen. Ja, we hebben de New York Times aan het lijn gehad. We hebben wel net wat het eten met de Spiegel uit Duitsland. Iedereen wil weten hoe het kan dat zo'n oranjegek er in Nederland is. En of er ook niet een beetje de, uh, oppositie tegen is. En die is er natuurlijk wel. Nu staat iedereen te woord, dus u heeft de beste reclame die u kon bedenken. Nou ja, uh, we proberen iets te zetten tegen die oranje gekken ja. Tegen de RVD die ons over Spoelt met alle oranje dingen. Ja, Laatste vraag, heel kort. Uh, de reacties van de oranje fans. Gaat het zo goed? Ja, we krijgen veel opgestoken duimen en af en toe middelvinger. Ja. Oké, okay, nou ze staan allemaal in de rij, de buitenlandse collega's. Oké. Okay. <laughs> Matthijs van der Wil, dankjewel. In Amsterdam is er een enorme politiemacht op de been aan de telefoon uh, Marjolein Koek van het Politiekorps Amsterdam Amsterland. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Koek, hoe is de sfeer in de stad? De sfeer is uitstekend op dit moment. Uh, we zien dat het uh, een stuk drukker is wel dan, uh, dan op andere dagen. Dat bruist al een beetje. Uh, bij het Koninklijk Paleis op de Dam en bij het Rijksmuseum staan veel mensen aan de hekken om glimpen op te vangen van uh, de koninklijke gasten die daar uh, ja. voorbij komen. Vandaag gingen er al geruchten dat er ook aanhoudingen waren op de Dam. Klopt die informatie? Nee, dat gerucht dat was onjuist. Dat was Rij gewoon een gerucht. Dat was een gerucht, inderdaad. Dus we hebben dat nagegaan. Maar is het, het helemaal de... rustig in Amsterdam nee, eigenlijk, op alle plekken? Wat zegt u, sorry? Is het heel rustig? Is het helemaal rustig in Amsterdam? Het is vooral uh, gezellig, uh, rustig zou ik het niet willen noemen. Eén uh, opstootje was er net wel op de hoek van de Brouwersgracht en de Prinsengracht. Daar vond een twist plaats en dat ging vermoedelijk om het te bemachtigen van een, van de, uh, een goede vrijmarktplek. Er waren zo'n uh, 15 mensen bij betrokken en uh, die zijn aangehouden omdat ze met elkaar op de vuist wilden gaan. Hmm. Hoeveel uh, man politie heeft u op de been eigenlijk vanavond? Uh, vandaag in totaal zo'n 6.000 man uh, en uh, gisteren, vandaag en morgen worden in totaal zo'n 12.500 diensten gedraaid. Hm. En wat is het beleid om ze een beetje terughoudend uh, in te zetten, op te stellen? Nou, Het is inderdaad het, uh, het grootste doel om, uh, om het toch vooral een feestje te laten zijn. Hm. En uh, die instructie geven we ook aan de collega's mee. U dus zit niet op de nagels te bijten? Helemaal niet. Nee, zolang het gewoon gezellig is, uh, houden wij dat ook gezellig. En uh, maken we er morgen gewoon een fantastische dag van. Eigenlijk heeft burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam gezegd... iedereen moet gewoon even tot tien tellen, de politie ook, voor te ja, handelen. Zolang het kan, uh, houden wij het een feestje. Uh, natuurlijk zijn er grenzen en zullen we optreden als dat moet. Maar we doen er alles aan om, uh, om morgen gewoon een hele feestelijke dag te laten zijn. Oké, okay, ik wens u uh, veel uh, werkplezier. Dat komt goed, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koen. Dag. 33 jaar lang zat ze op de troon. Een zakelijke, misschien wat afstandelijke vrouw... die zich uitermate goed voorbereidt en inleest. Ze neemt haar als Koningin zeer serieus. Daar is ze, toen ze nog prinses was, wel een worsteling aan vooraf gegaan. Ik heb, uh, toen ik jong was, nogal opstandige gevoelens gehad... ten opzichte van mijn eigen toekomst. Ik geloof dat het langzaam gegroeid is, in zekere zin... Uh, in zekere zin ook een innerlijke acceptatie is geweest... waarop ik voor mezelf heb gezegd... nou, ik aanvaard dit en ik zal mijn best ervoor doen. Voor de vervulling van de mij opgelegde taken... beloof ik u de volle inzet volgens de hoge eisen van het ambt. Zo waarlijk helpt mij, God almachtig. Kerstmis, het feest van leven en licht in duisternis inspireert tot overdenken en kan het zo uittillen over de bezorgdheid van alle dag. Een diep geschokte koningin Beatrix zag vanochtend de gevolgen van de L.A. vliegramp in de Belmer in Amsterdam. Zij heeft geen andersheid gemaakt. Eind van de ochtend staat koningin Beatrix op de dijk bij Ochten. Ze laat zich door de burgemeester uitvoerig inlichten... over het werk aan de dijk. Dan reist ze weer verder naar de volgende plaats... die door de watersnood is getroffen. De acht gewonden van de aanslag die nog in ziekenhuizen liggen... kregen vandaag onverwacht bezoek. Koningin Beatrix was in het ziekenhuis in Zwolle. Daar sprak ze met de gewonden en met hun familieleden. Onze democratische traditie houdt meer in... dan alleen aanvaarding van de macht van de meerderheid. Het gaat ook om respect voor minderheden. De Verenigde Arabische Emiraten is natuurlijk een islamitisch land. En het allereerste bezoek in Abu Dhabi is aan de grote Al-Zayed moskee. Alle vrouwen moeten een abaya aan en een hoofddoek op. Dus ook koningin Beatrix en prinses Maxima. We beginnen dus met de hoofddoek van de koningin. Pieter van Os en Nicole Lefevre. Uh, hartelijk welkom allebei. Uh, vandaag sloot de koningin haar bezoek af aan uh, Oman. En laten we even kijken hoe het ging. In reactie op de vraag wat zij vond van alle ophef over de hoofddoek die ze droeg in de moskee, zei de voorstin, je past je aan. Ze werd ook gevraagd wat ze vond van het feit dat haar verweten werd dat ze een symbool voor de onderdrukking van de vrouw droeg. De voorstin reageerde, dat is echt onzin. Leden van de staten-generaal. Ons land maakt economisch moeilijke tijden door. De koningin komt definitief buiten spel te staan bij kabinetsformaties. Voor het eerst is er een ruime politieke meerderheid ervoor... om de Tweede Kamer het heft in handen te geven. Ik nodig zo dadelijk de te beedigen ministers uit... de eed of de verklaring en belofte af te leggen. De grondwet bepaalt dat ministers en staatssecretarissen dit doen... bij de aanvaarding van hun ambt ten overstaan van de koningin. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid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 Um, politiek verslaggever Michiel Breedveld. Uh, Koningin Beatrix heeft de koningschap inhoudelijk invulling willen geven. Um, is dat in dat opzicht een tegenslag dat ze niet meer betrokken is bij de formatie? Zelf heeft ze uitgeroepen, dat lezen we in het boek, meen ik, van uh, Jutta Gores. Uh, ben ik niet meer competent? Nou ja, precies. Dat, hm. Daarom is die vraag van Jutta natuurlijk veel relevanter dan voor mij. Wat zij er zelf van vindt. Uh, maar staatsrechtelijk gezien uh, ja, is er natuurlijk geen verandering, want dit is niet vastgelegd in de wet. Uh, nee. Het is de Kamer zelf die het er eigenlijk op aan heeft laten komen en het over het algemeen ook vrij gemakkelijk vond dat de koningin dat regelde. Sterker nog, uh, ik denk dat politici zich uh, ook vaak hebben verscholen achter het vermeende geheim van, het no van Noordeinde. Ja. Uh, zo van nou ja, dat, dat, dat komt bij de kroon vandaan. Uh, en dan vervolgens in achterkamertje, achterkamertjes het zelf regelen. Uh, kijk, de koningin heeft het zelf altijd gezien als uh, procesbegeleiding. En ik meen ook begrepen te hebben dat zij in die hoedanigheid... het ook belangrijk heeft gevonden dat iemand daar met ervaring zat. Uh, met, met inzicht, uh, met, met inderdaad boven de partijen staand. En in de loop der jaren zie je wel uh, dat de politiek dat steeds... Uh, steeds meer is gaan controleren. In die zin dat de fractievoorzitters direct nadat ze bij haar... De terug uh, gaan nemen eigenlijk? Ja, maar goed, ook hebben gezegd wat zij tegen de koningin gezegd hebben. Dus hmm. zoveel speelruimte had zij niet. Hmm. En eigenlijk zag je pas bij de formatie... Uh, uh, destijds met, waar het kabinet met de PVV uitgekomen is... met gedoogsteun van de PVV... dat het daar eigenlijk grondig misgegaan is. Ook heel veel discussie is over ontstaan... Uh, de suggestie gewerkt werd dat uh, koningin Beatrix... tegen een kabinet overrecht zou zijn met de PVV, al dan niet met gedoogsteun. Ja. En aan de andere kant de politiek zelf uh, de gang van zaken... tot dan toe gebruikelijk, gebruskeerd heeft. Uh, doordat uh, uh, de onderhandelingen tussen VVD en CDA en de PVV ineens weer doorgingen... terwijl de koningin nog uh, bezig was en uh, opnieuw een consultatieronde had, uh, had ingelast... Um, ja, dat is ja, een ik, beetje een knoeiboel eigenlijk. Het, het ja. was, de politiek heeft het aan zichzelf te danken, in die zin ook. Ja, ja. maar Sikh Willings zelf, eh, die heb ik een keer over gesproken. En die zei, eh, de oud-vicepresident van de Raad van State: van eh, wat belangrijk is, is dat de spelregels kloppen en nageleefd worden. En wat Michiel net beschrijft, ik denk dat dat, ja. dat het meeste raakt. Uh, daar wordt gesjoemeld en, en, en geda gedaan met spelregels. Ja, en ja, dat ja. is kwalijk. Ik dacht eens even over de persoon van de koningin. Ze, ik, de, ik begrijp dat dat zuur is. Hè? Dat ze zegt, maar dat ze dan zegt, ben ik incompetent. Zij begrijpt toch wel, ook wel dat het niet met haar persoon te maken heeft. Nee, maar dat het ja, een ja. principiële beslissing van de Kamer geweest ja, is. Ja, natuurlijk. En het is ook uh, natuurlijk op, op veel momenten terug geweest. Ik had het net al even over Tom de Graaf. die uh, het koningin, de, de, de, de positie van de van de koningin in de um, constitutionele democratie... opnieuw aan de orde stelde. Op dat moment was zij eigenlijk veel meer eager daarop. Um, en, um, en ik heb het idee, maar uh, dat, he, dat is eigenlijk door de bronnen... die mij dat verteld hebben, dat dit ook plotselinger kwam. He, uh, dat de Kamer ineens... Uh, destijds in 2000 is er een hele discussie over geweest. Wim Kok ja. heeft toen ook een brief geschreven waarin hij de zaak weer glad trok. En nu kwam het ineens weer op. En was het met een ja vloek en een zucht bekeken. Het was ja. De ja, koning... maar niet, niet in het Mark... van, van die van die formatie met de PVV. Hè. En, uh... Nee, inderdaad. Het was ja, al, dat, 2010. Dat is, daar zag je de voortekenen dat de politiek... de rol van de koningin eigenlijk niet meer zo serieus nam. Ja. En dan is het niet meer dan logisch dat de politiek uiteindelijk... dus uh, uh, ja, de broek zelf heeft aangetrokken en ja. gezegd... van nou, we gaan het voortaan zelf regelen. De voorstanders van van uh, ja, de formatie vanuit de Kamer zelf. Die zeggen, zie je wel, want het ging zo soepel. Ja, logisch zeggen tegenstanders, met twee partijen is het makkelijk schakelen. Want een uh, PvdA-VVD-kabinet is misschien makkelijker in elkaar te sleutelen... dan een puzzelstuk tussen drie en in de toekomst mogelijk vier ja. partijen. Ja. Nog één, één opmerking over, ben ik dan niet competent? Dat ja. is ook een heel duidelijke reactie geweest op wat Lubbers heeft gezegd. Hè? Lubbers heeft toen naar buiten gebracht... Um, uh, de koningin vindt het allemaal wel prima wat hier ja. gebeurt. Ja, ja. Ik oh, heb daarop een... ja. al mijn bronnen nog een keer uh, uh, gevraagd hoe dat is. Mm -hmm. En de, ja, het is natuurlijk niet zo dat de koningin dit allemaal wel oké okay nee. vindt. Want als, als zo'n grote taak uit je pakket wordt gehaald... Dan, Um, is dat niet iets waar je blij mee bent als koning? Maar de grap is ook dat Willem Alexander in een tv-interview ook heeft gezegd. Uh, letterlijk, ik heb het net nog even nagelezen: over de formatie. Van we zullen over een, uh, in de geschiedenis wel terugkijken op dit interview en zien dat dit niet in beton gegoten is. En hij heeft niet over de formatie. Nu uitgespeeld, maar hij heeft zoiets van uh, de kon het koningschap verandert mee. Dus wellicht komt het ook wel weer terug. Ja, meneer Elsinga, um, zegt u? Ja, dit is gewoon de natuurlijke loop der dingen. Dit zag je aankomen. Oké, okay, zo hoort het. Of zegt zegt u, nee, daar, is, daar zit toch een haakje aan. Ja, daar zit een haakje aan. Ik heb uh, ook van bronnen wel eens begrepen... dat de koning het altijd zo deed. Ze vroeg aan een politicus, wat is uw idee? Ze zo, en dan zei ze... en als dat nou niet lukt, wat is uw tweede idee? En dat brachten ze nooit naar buiten. En dan kon op die basis kon iets. Uh, Uit worden, En dan hadden ze ja. nou, de kaarten nog niet voor hun borst uh, nou, weggehaald. Dus, ik wil nog even uh, vooruitlopen op de toespraak. Die ieder moment, nou ja, Allee. ieder moment over een kleine drie, ruim drie minuten gaat beginnen. Want wat verwachten wij daarvan? Het is een belangrijke toespraak. De laatste toespraak van Beatrix als koningin Menno. Ja. Nou ja, ik ben wel heel benieuwd uh, hoe ze erop terugkijkt. Of ze daar wat over zegt. Misschien ook wel over de politieke verhoudingen. Je weet het niet. Of, of over de rol van, van, van de koning. Ze is al ongetwijfeld een aanmoedigend woord hebben voor, voor Willem-Alexander en dat soort zaken. Uh, maar ik ben ook benieuwd in hoeverre ze gaat terugkijken op de tijd die geweest is. En wat, en wat haar conclusies daarin zijn. Ja, en heb je daar al een idee van? Hoe ze daarop terug zou kijken? Ik, ik kom zo bij Jutta, misschien nou, heeft je ook een ja, idee. Nou, ga eens maar naar Jutta, Utah. daar denk ik er nog even Bro. over na. <laughs> heb jij een idee? Um, Wat de lading nou, zal zijn van die toespraak die we zo krijgen? Ik denk, ik denk, ik denk zakelijk. Nee? Ik denk in ja, ieder geval uh, niet zo emotioneel als Juliana. Want nee, ik heb ook zeker. Ik denk ook oh, dat, oh, dat ze toch een, nog een poging doet... om dat, dat uh, functionele koningschap te rechtvaardigen. Hè? De, de keuze die ze gemaakt heeft voor dat staatsrechtelijke... He, Willem-Alexander heeft zich nu eigenlijk in dat interview... al een beetje daarvan afgekeerd door te zeggen... je mag me noemen zoals je wil. He, de, de ruimte voor het volk is er weer. Uh, en zij heeft zo strak gekozen voor een ander koningschap. En ik denk dat, dat ze dat wel zal rechtvaardigen. houden. Maar een inhoudelijk koningschap, denk ik ook. Michiel? Ja, ja dat, die mogelijkheid heeft ze natuurlijk heel erg want, gehad. Ja, ja. want zij, is daar altijd wel, zij heeft in ieder geval een poging gedaan... om zeg maar, wat haar grondwettelijk gegund is... Uh, ja. Het informeren, aanmoedigen en waarschuwen om dat maximaal te benutten. Ja. Uh, daar is het ook de vrouw naar, uh, inhoudelijk ja. gedreven. En mogelijk dat zij daar inderdaad nog het een en ander over zal zeggen. En doen. ze is ook de vrouw die als ze iets zegt, dan doet ze het ook. En wel op haar geheel eigen ja. wijze. En ze heeft natuurlijk in 2005 um, heeft ze een eredokterraad aanvaard... voor het eerst uh, in, uh, aan de Universiteit van Leiden. Ja, dat wilde ze nou. Toen heeft ze gezegd, uh, ik verdien het nu. Hè. Dat is, heeft ja. heel lang geduurd voordat ze, ze heeft gaat gezegd, niet ik verdiende het. Um, Zoals je haar kent via 70 mensen? Um, nee, ik denk ja. dat, ze, dat. Daar niet, nee, niet Dan dat hebben we dit, straks uh, een heleboel in de discussie. Meneer Elsing, ja. ga, waar gaat u op letten? Ja, de, ik ga er inderdaad op letten wat ze dus historisch, eh, wat verbanden ze legt. Dat ze nog verder gaat dan haar eigen geschiedenis en moeder... maar dat ze helemaal de dynastie nog eens even afloopt. Dat zal ze wel niet doen, maar ik zou het wel Ze heeft, Ik geloof dat het zeven minuten duurt, hè, die uh, toespraak. Oh, nou, okay. Of je dan de hele dynastie kunt aflopen, nee. ik nou, weet het niet. Als ze bij Willem de Zwijger nog eens uitkomt, dat zou ik er altijd prettig vinden. Want tenslotte ters, toch, eh, waarom we het allemaal willen. Ja. Willem 1 is dan helend. Zo is dat. Gaan jullie de koningin missen? Is dat een vraag die ik even mag stellen? Zo heel kort ah, ja, ik ben vader. er wel mee opgegroeid. Ja. Toch? Ik bedoel, ja, uh, uh, ja meer dus dan een hele dan dan en daarna. Ja, maar, maar verder weinig. Niet in dat op sentiment. Omdat voor mij gewoon ook qua werk nu weer ook een, iets nieuws begint, zeg maar. Michiel? Ja, nou, het mooie is dat, zeg maar, ik synchroon loop met het Koningshuis. Dus uh, de koningin is de, de leeftijd van mijn moeder... Uh, en mijn kinderen zijn de leeftijd van de kinderen van Willem-Alexander. Dus... Jullie zouden zomaar vrienden kunnen worden. Ik, ik voel wel enige verbondenheid. <lacht> Dit zou ga je missen. Heel kort. Ja, nou, uh, eigenlijk heb ik hetzelfde dat ik uh, even oud ben als Willem-Alexander. <laughs> en, uh, en mijn moeder is even oud als uh, de koningin. We dus gaan het... luisteren naar de, naar de laatste toespraak van uh, koningin Beatrix. Van Beatrix als koningin, opgenomen, eerder opgenomen in Paleishuis den Bosch. En uh, daar gaan we nu naar luisteren. In het vooruitzicht van mijn afstand van de troon... wil ik mij graag tot u richten. Eenheid en vrijheid waren van oudsher de drijfveren... voor de staatkundige vorming van ons land. In jaren van strijd en opstand tegen vreemde overmacht... klonk het Wilhelmus als lied ter bemoediging. Den vaderland getrouwen blijf ik tot in den doet. Deze onvoorwaardelijke trouw van de vader des vaderlands... is sindsdien ook waargemaakt door al degenen die gestreden hebben voor onze vrijheid. Tot op de dag van vandaag vormt deze trouw... de grondslag van onze vaderlandse geschiedenis... verbonden met oranje. Sinds 1890 was onze nationale eenheid... verweven met vier vrouwelijke dragers van de kroon. Na koningin regentes Emma... na mijn grootmoeder Wilhelmina... krijgshaftig in oorlogstijd... En aan mijn plichtbewuste moeder Juliana had ik de opdracht en het voorrecht uw vorstin te zijn. De verbindende kracht van de vorige generaties is mij daarbij tot inspiratie geweest. In onze constitutionele monarchie, met de grondwet als fundament, staat de koning voor eenheid, dienstbaar aan een samenleving in beweging. Bij de inhuldiging zweert de koning, ten overstaan van de staten-generaal, de grondwet te zullen handhaven en de vrijheid en rechten van alle ingezetenen te zullen beschermen. Tegenover de verantwoordelijkheid van de ministers voor het handelen van de koning, heeft de koning de plicht binnen de kroon zijn handelen met de ministers af te stemmen. Democratisch tot stand gekomen wetten en besluiten... worden door de handtekening van de koning bekrachtigd. In het dagelijks leven kan de koning bijdragen tot respect voor de democratie... tot stimulering van saamhorigheid in de samenleving... en tot integratie en zelfontplooiing van alle bevolkingsgroepen. Dit vraagt een ongebonden en volledige inzet voor wat zich vroeg of laat, groot of klein, aandient als algemeen belang van onze samenleving. Niet macht, persoonlijke wil of aanspraak op erfelijk gezag... maar slechts de wil de gemeenschap te dienen... kan inhoud geven aan het hedendaags koningschap. De vervulling van deze opdracht is gericht op een gemeenschap... waarin mensen zich verbonden voelen... Tijdens deze 33 jaar heb ik tal van landgenoten mogen ontmoeten die zich voor medemensen inzetten, zich betrokken tonen en hun beste krachten willen geven voor ons land. In de meest uiteenlopende omstandigheden heb ik gezien wat creatieve inbreng en volharding teweeg kunnen brengen. Voor de indrukwekkende prestaties in wetenschap, kunst en cultuur heb ik grote waardering gekregen ruimte voor expressie en verkenning van nieuwe wegen... zijn voor ons allen van wezenlijk belang. Het zoeken van mensen naar toenadering tot elkaar... vanuit verschillende geloofsovertuiging of levensbeschouwing... heeft mij aangesproken, ook als teken van openheid en tolerantie. Onmisbaar bij dit alles was het vertrouwen dat u mij in zo'n ruime mate heeft gegeven. Vreugde en nationale trots heb ik met u mogen delen. In zorgen en verdriet heb ik meegeleefd. Met spontane hartelijkheid en tekens van verbondenheid... heeft de bevolking in Nederland en in de Caribische delen van ons Koninkrijk... mij gesterkt. Ook buiten de landsgrenzen zijn internationale contacten waardevol geweest... voor beter begrip over en weer. Het wel en wee in de wereld raakt ons bestaan. Talrijke banden verbinden ons met bewoners in alle continenten. Dit dwingt ons open te staan voor andere levenswijzen en culturen. Het verscheurde Europa droeg lang de littekens... uit een verleden van oorlog en geweld. In de huidige tijd staan vreedzame samenwerking... en besef van gezamenlijke belangen voorop. Besluiten van de Europese Unie bepalen mede ons dagelijks leven... daar waar dit nuttig en nodig is. Ons eigen belang brengt de verplichting mee bij te dragen aan het gemeenschappelijk belang en aan het ruime perspectief... van een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de wereld. Bij dit alles heb ik het grote geluk gehad... mij gesteund te weten door prins Klaus. Door zijn nuchtere waarneming en relativerende benadering... heeft hij bijzonder veel voor mij betekend. Met zijn inspanning voor ruimtelijke ordening, milieu ontwikkelingssamenwerking en cultuur... heeft hij de aandacht gericht op essentiële onderwerpen in de samenleving. Onze zonen heeft hij jong geleerd een open oog te hebben... voor ontwikkelingen in de maatschappij en noden in de wereld. Zo heeft prins Klaus ook ons huis dichter bij de tijd gebracht. Wellicht zal de geschiedenis uitwijzen dat de keuze voor deze echtgenoot mijn beste beslissing is geweest. Sinds ik mijn voornemen heb aangekondigd te willen terugtreden... ben ik getroffen de overweldigende blijken van hartelijk medeleven. Daarbij werd ook ruim begrip getoond voor de wens... mijn taak thans over te dragen aan de prins van Oranje. Door intensief werkzaam te zijn op nationaal en internationaal terrein... En door zijn brede belangstelling voor ontwikkelingen van deze tijd... is hij in alle opzichten goed voorbereid. Tijdens de ceremoniële inhuldiging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam... zal koning Willem-Alexander de opdracht aanvaarden... die wezenlijk is aan het ambt. Te handelen met voorbijzien van eigen voorkeur... en te staan boven partij- en groepsbelangen... Voor deze opdracht zal hij de steun vragen en het vertrouwen van het Nederlandse volk. Dat zijn innemende maxima met haar grote hart en zuiver gevoel voor menselijke betrekkingen daarbij een bijzondere rol vervult, wordt door ons allen als een zegen ervaren. Bij het neerleggen van mijn taak als vorstin vervullen mij allereerst gevoelens van diepe dankbaarheid zonder uw hartverwarmende en bemoedigende teken van gelegenheid... zouden de lasten, waarvan zeker ook sprake is geweest... wel heel zwaar hebben gewogen. Graag wil ik u allen bij dit afscheid laten weten... dat uw aanhankelijkheid mij draagkracht heeft gegeven. Ook in de toekomst zal uw blijvende nabijheid mij steeds tot steun zijn... Nu mijn oudste zoon deze mooie en verantwoordelijke taak morgen gaat overnemen... is het mijn innige wens dat ook het nieuwe koningspaar zich gedragen zal voelen door uw liefderijk vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat Willem-Alexander zich in getrouwe toewijding zal inzetten... voor alles wat een goed koning verschuldigd is te doen... En haar toespraak, ruim 13 uur voor de applicatie. Uh, ik zag in het begin van de toespraak, toen de sfeer nog niet zo gewijd en ook ontroerend uh, was, zag ik de vuisten van Ilko Elsenga, de lucht ingaan. Uh, de man die oud-conservator is van Paleis Het Loo, uh, Museum Paleis Het Loo, uh, u was blij... Ja, we hadden net nog niet gewet, maar... Uh, uh, uh, <laughs> Willem de Zwijger kwam. Willem de Zwijger kwam, en dat vind ik, uh, daarin en geeft het er even weer... Uh, de legitimiteit van de Nederlandse koningschap, dat is niet zomaar... maar we hebben een dynastie uh, waar we ons wat aan verschuldigd voelen. En, nou, dat vond ik toch wel even prettig dat het erin zat. Precies, Eigen, eigenlijk ja. heeft zij in een paar minuten Die tijd uit, ja, uitgelegd... Hoe, ja. waarom wij een koningshuis ja. hebben en hoe dat ingevuld dient ja, te ja, worden. Het is ja. gewoon een programma. En, het is een, een blauwdruk van het ideale koningschap. Ja. Ja. Ja. ja, toch hoor eens, en wat viel jou op? Ja, en een blauwdruk, wou ik zeggen, van elke kersttoespraak... Ja, ja, waar tolerantie terugkwam Europa. en de bindende factor Europa... Um, ja, wat mij opviel was ook dat ze na zo nadrukkelijk zei. Het vertrouwen dat u mij in zo'n ruime mate hebt gegeven. Dat um, vertrouwen is nogal alles aan schommeling onderhevig. Je zegt het bijna zoals zij het zelf zegt. Uh, ja, omdat ik het op heb geschreven. <laughs> <laughs> ik heb, ik, ik dacht Je oefent wel, wel eens even... voor Beatrix. Nou, zeg het dan nou maar gewoon. Ik zat daar natuurlijk een beetje op te wachten. Hoe kijkt ze hè, uh, naar het volk en um, hoe dankt ze het volk? Ze heeft natuurlijk al in haar aankondiging van de applicatie daar iets over gezegd. Um, maar dat kwam nu... Uh, in, uh, ja. hè, het was een, een genereus gebaar ook naar het volk. Ze, ze had Het ja. volk gaf ze een hele belangrijke plek ja, Wel ja, opvallend als je uit eigenlijk naar de... Het ja, precies. De simpel zat om ja. de monarchie in stand te houden... ben je niet alleen afhankelijk van het parlement... maar zeker maar, ook van, van het volk, dan is weer weg. En ze heeft natuurlijk ook nog wel eens dus, uh, daaronder te lijden gehad... omdat haar populariteit niet altijd even groot is geweest... En, Gek genoeg groter werd naarmate uh, haar meer noodlottige um, uh, incidenten overkwamen. En, um, Juist en, datgene en dan, waar ze geen controle ja, over had. Hè? Ongelukken, mm. ziekte van haar man ja. enzovoort. Ja, dan, uh, en op, op die moment uh, uh, was het volk uh, haar, er met bijval en werd ze echt gesteund. We gaan U, even bent, door het, het, het, met deze eerste ik, ronde ja. met korte reacties. Ja, gaan we eruit gebreider in met ja, de Maar de Ben, ik, ben, ben de ik de enige die het stuk over Klaus ja, nee, ook. nee dat opgestemd. vinden wij ook. Okay. Ja. Ja. En dan gaan we het zo meteen heel lang ja. ja. over. Ja, ja. We ja. gaan Eén even maxima. naar Matthijs van der Wiel. vol met aantekeningen. Ja. Eén Maxima. Vond ik ook, heel, heel, opvallend ja. Ja. Vond ik ook heel, heel opvallend dat ze zo over de innemende Maxima's... Maar we komen dus straks... Ja. Sorry, ja. De kwaliteiten van Maxima. We gaan even ja. naar Matthijs van der Wiel. Op de ik, dan. Ja, ik had jullie heel graag de reacties willen laten horen... van de mensen die hier allemaal met honderden op dat plein staan. Maar die hebben helemaal niks gezien of gehoord van de toespraak. De ogen werden gericht op die drie enorme videoschermen die hier zijn opgesteld, waarop al urenlang een kroon te zien is... die ronddraait, maar de toespraak werd helemaal niet uitgezonden. Oh, zijn tot ze vergeten in te, te pluggen? Te... Of, uh, hoe kan dat? Ik het? zou het of niet weten, maar zijn. ik kan je wel zeggen... dat aardig wat mensen die ik sprak nogal teleurgesteld... of zelfs uh, licht ontstemd waren erover. De dames die je toen straks hoorde, die uh, speciaal hiervoor naar Amsterdam waren gekomen... die gingen snel op zoek naar een café om toch nog het staartje mee te krijgen. Toen ben ik zelf ook op zoek gegaan naar een café... maar nee, hoor, nergens uh, stond er een televisie aan... Met de toespraak. Dus de reacties vanaf het plein, die kan ik je niet laten zien. Nou, dan horen. gaan we maar weer verder aan tafel, ja. toch? Zo is dat. Michiel Greeksveld, even eerst uh, een ja, toch wel enigszins politieke opmerking eigenlijk. Ja, ik vond Klaus vond ik echt eruit springen. Echt ongelooflijk. Ja, we kunnen je wel politiek gaan ja, duiden. Ik ben het ook eens. Ik ben het ook niet eens. Ik had het niet verwacht. Haar kennende, uh, denk je van, nou, er komt een zakelijke afsluiting. Ze begon ook inderdaad met een rechtvaardiging van het hele Koningshuis. Hoe dat volgens haar in elkaar steekt en zou moeten zijn. En dan vervolgens komt dat stuk over Klaus. En ja, ja ik hoor het Zo alleen, het ik, ik heb komt. me omgedraaid om, ja. om te zien of het klopte. Maar ik meende toch echt uh, ja. enorme emotie te horen. Ja, haar stem ja. brak. En, en zijn invloed uh, kennelijk uh, groot was op, op haar doen, haar denken en op haar familie, en dus ook op Willem-Alexander. Ja, sterker ja. nog, uh, ze ja. zei uh, ons huis... en dat bedoelde ze niet mee uh, Pleishuis en Bos, maar ons koninklijk huis, waar ja. die invloed bij de, lans, de lans, lans. Ja. Maar ben ik nou dan de enige die opgevallen is... dat ze zei dit, en dat zei ze... Triomfantelijk, ja. vond ik. Dit is de beste, de beste beslissing ja, die ik in mijn leven. Dat was nog eventjes mensen in een hok wijzen. 30 jaar, 40 jaar, 65 jaar. Nou, nou, ja, ja, ja. ja, precies. Maar Jutta, ik, ik hoorde daar ook wel een soort relativering van, van, van haar hele functie in. Toen ze zei: eigenlijk is dat hè, misschien wel ja. de beste beslissing. Ja, ja ze ooit. heeft natuurlijk bij haar inhuldiging gezegd uh, dat uh, het koningschap het belangrijkste is in haar leven. En, en dat haar gezin haar steunt, hopelijk. En, uh, en dat het gezin een offer moet brengen. En, um, en nu moet ze natuurlijk toch uh, zien, haar leven overziend... Uh, ziet ze wat, wat het uiteindelijk het belangrijkste is geweest. En dat is uh, haar huwelijk met Klaus geweest. Dat is natuurlijk ook de belangrijkste persoonlijke beslissing die ze ooit genomen heeft. Hè? Dat ze tegen de tijd in voor een Duitser koos... En,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 Er eigenlijk ook nog twijfel in, hè? Misschien zal de geschiedenis uitwijzen dat... Nee, ze is er toch van overtuigd dat het naar best ja, de gezien is? maar ze zegt het wel, ze zegt het wel e enigszins triomfant... Ja, ja, nee, maar niet het, nee, 5, het niet En als je haar zinnen ja. normaal hoort... die ja. uit meerdere zinsdelen bestaan... Ja. dan is dit een hele directe ja, formulering. Zelfs, ja, ja, van, ja. maar ja. wat mij ja. wat ook opvalt... Ja. Ja. Ja. Ja. In. Nu ja. ik het voor dat tweede keer hoor... ze zegt ook heel duidelijk... Hij heeft ons huis dichter naar de, deze tijd gebracht. Dat is, eigen, dat is Ja, dat kun je ook van zeggen. Dus je hebt alleen hem doden, daarvoor nodig gehad. Ik heb dat niet gekund. Nou ja, de familie is natuurlijk altijd in eenzelfde denktrand uh, bezig geweest. En uh, er is niet van buitenaf tegenaan gekeken. En Prins Klaus is natuurlijk een heel relativerende persoonlijkheid. En uh, ga eens even op lastig van jezelf staan, zou je bij wijze van spreken kunnen ja. zeggen. Ja. Dat wordt ook heel mooi in Jutta's ja. boek beschreven, hè? hoe hij, hij eigenlijk. Zij ging in al die ideeën en, en, en uitlatingen van hem mee. Zelfs als het bijna Beatrix vreemd was. Ja, nou ja, hij heeft natuurlijk inderdaad hele scherpe keuzes ook gemaakt. Hij, heeft, hij is in een ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie. Daar uh, is hij voorzitter van geweest, die echt politieke besluiten nam. En, um, en daarmee uiteindelijk kwam hij daardoor ook in uh, vaarwater van de politiek en werd. Uh, uit, de, uit zijn functie gezet. Um, en hij, zij is eigenlijk hem daarin heel vaak gevolgd... en, en heeft ook um, ontzettend plezier gehad... ook voor zijn, koning, uh, voor zijn koningin werd. Um, met uh, mensen die hij uitnodigde op Drakenstein... Uh, feesten die daar gehouden werden... Um, kunstenaars uh, die, die daar kwamen. Hij bracht altijd de samenleving binnen in het paleis... en heeft dat tot het laatst gedaan. Hij was ook degene met zijn liefde voor muziek. Uh, voor, uh, tot het laatst toe Shostakovich en uh, Schoenberg bijvoorbeeld. En, um, ik denk dat, het, dat in die zin inderdaad altijd de maatschappij binnenkwam. Hè, en, en de dossiers levend werden die ze tot diep in de nacht bestudeerden. Mag ik daar even een klein subvraagje aan toevoegen? Ik was zo verbaasd dat jij al die intieme bronnen uh, aan de praat hebt gekregen. Want ik lees mm -hmm. dingen waarvan ik denk, waarom vertellen deze mensen dit? Hè? Ja. Uh, Huub Oosterhuis, die natuurlijk een vertrouweling is van de koningin en de koninklijke familie. Hè? Maar ook uh, hofdames heb je te, uh, te spreken gekregen, die toch normaal ja. niks mogen zeggen. Ja. Wat, wat, wat nou, is jouw geheim? Um, ja, ik, ik ben vaak naar ze toe geweest. Dat is denk ik uh, één uh, ding wat belangrijk belangrijk is hè, als, je, als je dit als een journalistiek onderzoek ziet. Um, en ik denk ook wel dat de schaduw uh, die al een paar jaar vooruit ligt... op uh, de, deze, dit moment van abdicatie, dat dat ook wel meegespeeld heeft. Dat mensen toch dachten, als ik een keer iets zeg... Als ik um, mag praten is het nu. Dan nu, ja. Menno Meijer, Nou ja, ik wil... Ik... Dat vroeg ik me ook al voor, want ik heb ook, ook al die mensen die ze gesproken heeft al heel lang geleden ook viel me op. Eh, maar even terug naar, naar waar we hiervoor zaten... voor, voor, voor eh, de toespraak van de koningin. En wat jij zei over... Klaus heeft dat binnengebracht, dat hadden ze kennelijk nodig. Wat dacht je dan wat ze zegt over Maxima? De innemende Maxima met haar grote hart. En, en zuiver, het zuiveren ook nog, hè, aanvoelen van eh, de mensen. Kom je eigenlijk op hetzelfde weer? Van, dat heeft Maxima kennelijk... Het wordt door ons allen ervaren als een zegen. Zei ze ja. er ook bij. vond ik ook ja. ten eerste... Noem ze al niet zo vaak namens. De kersttoespraken komen zelden namen in voor. Friso werd afgelopen jaar en ja. niet genoemd. En nu dus bij twee mensen, die buitenstaanders, die iets toegevoegd hebben aan het, aan het huis. Laten we nog even naar het stukje luisteren. Oh, dat hebben we. sorry. Voor deze opdracht zal hij de steun vragen aan het vertrouwen van het Nederlandse volk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 Ja. Daar zegt ze het gewoon, daar, daar zegt ze het gewoon. We hebben van, Wij hebben... hebben dat niet, maar dat komt ja. van, of, of, ja. we hebben het niet. Dat is natuurlijk ook te hard gezegd. Maar het iets, voegt iets toe. Wat Klaus nou. ook op zijn manier had. Het is natuurlijk ook nodig. de kwetsbare plek. Hè? Ze, ze zorgt er ook voor dat die kwetsbare plek, namelijk de mensen van buiten, dat die gerechtvaardigd worden. Ja. Hè? En door dit zo te benadrukken, mm -hmm. van, dit zijn mensen die de moeite waard zijn. Klaus was dat. En ja. Maxima ja. is dat nu. Um, zorgt ze er ook voor dat die ook een ja. beetje stevige plaats krijgen? Ja, ja. Michiel, Alexander... hey, uh, Michiel Breitveld, even iets politieks. Nou ook. Uh, heb je niet de indruk dat zij voorsorteert op een discussie of dat of de koning eigenlijk gewoon maar een ceremoniële linkersnippen nou, ze... moet worden. Maar wat ze zegt daar heel duidelijk, ze benadrukt het belang van de ongebonden inzet van de koning... voor het algemeen belang en niet het erfelijk gezag. En dat kan inhoud geven aan een modern koningschap. Ze zegt, ja. jongens, hallo, we zijn er en we kunnen wat. Denk erom. Ja, dat, ja, nou ja dat, dat is heel duidelijk en daarmee sorteert ze niet voor, ze reageert op op de discussie die natuurlijk al jaren woedt... om uh, ja, de koning tot een soort uh, uh, veredelde lintjesknipper uh, te maken. Um, en, en, en zij uh, heeft altijd geprobeerd inhoud te geven aan het koningschap... door het bindende karakter, uh, het, het symbolische karakter ook... maar dat ook inhoudelijk vorm te willen geven... En in die zin dat zij natuurlijk in die kersttoespraken altijd uh, over, over, over uh, tolerantie, uh, saamhorigheid en dat soort ja. thema's natuurlijk Laten we nog even luisteren hoe ze dat precies zijn. Democratisch tot stand gekomen, wetten en besluiten, worden door de handtekening van de koning bekrachtigd. In het dagelijks leven kan de koning bijdragen tot respect voor de democratie, tot stimulering van saamhorigheid in de samenleving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 Kan, hè? kan, zegt ze. En daarmee ja. zegt ze eigenlijk, geef mijn opvolger die ja. mogelijkheid. Meneer Elzega. Maar dit is een citaat uit haar eigen toespraak die ze hield bij haar in 1980. Precies deze regel. Aha. Zo begon ze ermee. We zaten allemaal, kijk aan, want je hoorde de, de bomen vliegen bij wijze van spreken. Dit was een hele belangrijke zin uit haar toespraak toen. En uh, het valt me op dat ze meer dingen dus citeert uit uh, andere zaken. En wat wil, want wil dat zeggen Zie je zeggen wel dat ik gelijk heb? Ja, zegt ze dat? Ja, dat heb ik altijd al gezegd. Ik ja. ben consequent erin geweest. Maar wat mij ook opviel, als ik mag... dat ze op een gegeven moment ook zegt waarin de grondwet veranderd is. De grondwet zegt niet meer over dat ze zal best zal doen voor alle onderdanen... over het Nederlandse volk... Maar alle ingezetenen. Nou, er zijn heel wat Kamervragen geweest, wat bedoelen we er eigenlijk mee met deze grondwet? Ook de man met uh, in de, uh, de doos op de hoek uh, van de straat, uh, die daar overnacht. Daar zijn, dat is een heel probleem. En ze zegt, ik sta dus voor iedereen die hier in dit land zich bevindt. Ja, zeg zo. ze gewoon. Ja, zit morgen ook in de eten van de, van de, van de Nieuwe ja, Koning. Ja, dat zit in de eten van ja, de Nieuwe Koning. Maar en dat, dat, dat hebben we met elkaar tafel. erin gezet. Ja, ja, ja precies. Dan ja. We even wel ja. uh, Mag ik u gelijk vragen, meneer Elsega. Uh, ze, ze citeert zichzelf een aantal keer. Dat ja. zie je wel. Uh, hoe Ervaart u dat uh, als een tikje bitter of uh, nee, nee, nee. heel luchtig? Nee, nee. nee ik, ik heb dit altijd al gezegd. Ik ben heel hm. consequent bezig geweest. Uh, zoals ze geeft een, een toekomstvisie van wat het moet zijn. Maar ook dat ze zegt, ik heb dat altijd ook zo gedaan. Ik, heb nooit, ik ben daar nooit van afgeweken. En Dat, dat ben ik helemaal met haar eens. Maar zegt ze dan, al die kritiek op mij is eigenlijk onzin geweest? Nou, al die kritiek. Ik vind het nogal meevallen met al die kritiek. Ik bedoel dat hele gedoe met uh, uh, dat we uit die... Op een gegeven moment komt toch meneer Lubbers de paleis uit... met blosjes op de waaien en die zegt... de koningin vindt er nog geen tijd voor meneer Rutte. Nou, dat was een heel ongepast. Ja. En op basis daarvan zei iedereen ze bemoeit zich ermee. En dat is natuurlijk gewoon... Ja, je moet op een gegeven moment wel eens vrij kunnen praten. Zegt ze, is die jongen al uh, oud genoeg, bij wijze van spreken? Hm. Nou, dan moet je dat nu op straat zeggen. En dan meteen dat uh, de D66 er overheen ja, duikt. Met andere woorden, weet zijn moeder wel of die hier is? Ja. ja. Precies, ja. en, dat, en zo gaan we met elkaar. En dan vergeten we: we gooien de steen in het water en dan gaan we zeuren over de biezen die tegen de kant op klotsen. Maar we hebben zelf die steen in het water ja. gegooid. Jutte Gorens, nog iets anders wat jou uh, bezighoudt ja. met deze toespraak? Um, nou, ik, ik vond, ze noemde even de grootmoeder en haar moeder uh, kort. Uh, plichtsbewust, zei ze van haar moeder. Um, vrij kort, maar goed, he, ze ging vervolgens natuurlijk heel uitgebreid op Klaus in. En, en op de ja. haar zoon, dat was... Uh, dat was een nog... beetje obligaat, Voor je, je niet? Natuurlijk zegt ze dat hij uh, ja. er klaar voor is. Uh, ja, het was... Um, nou, kennelijk um, vindt ze het ook niet nodig meer... om heel veel uh, uh, zetjes aan haar zoon te geven. In ieder geval... Uh, maar ze geeft een, ze een enorme zet, volgens mij. Juist uh, vanwege wat meneer Elsinga zojuist al zei. Door te herhalen wat zij in het begin gezegd heeft. Want ik, nu u het zegt, uh, realiseer ik me dat ook weer. Dat zij inderdaad... Uh, uh, dat zo verwoord heeft. Doordat aan het eind van haar koningschap opnieuw te herhalen... zegt ze eigenlijk van geef mijn zoon, mijn opvolger... de kans dat op een vergelijkbare manier te doen. Zeker. Zo kan ik, ja. ik kan dat... het niet anders zien dan dat. Ja. Maar het is niet zo dat ze hem persoonlijk nog uh, enorm uh, pusht. En, uh, nee. nee. Dat doet ze met maxima veel meer. Ze doet dat... eigenlijk maar één keer echt bij naam. Ja. Als hij zo'n ja, koning en, en Rinds Rinds van Oranje. prins van Oranje. Ja. Ja. Want ze besteedt veel meer tijd aan Klaus dan aan hem. Ja. Ja. Ja. Maar mag ik nog even... Ze nee, zegt ik... nog iets waar je zo overheen zou luisteren. Zij, ze zegt nog iets wat ze zelf Dat in haar ga? eet zegt aan het eind, en de Kamerleden zeggen ook zoiets... zoals een goed koning schuldig is te doen. En dat is een hele oude middeleeuwse formule. En dat noemen wij in de... staatsrechtelijk noemen dat een open norm. En een open norm is iets waar je met z'n allen over eens bent. Kun je me afspreken, zoals een goed huisvader verplicht is te doen. He, zo betaal je ook je belasting. Op die manier kun je ja. dat roepen. Ja. En dat vind ik heel sterk dat ze dat zegt. Want dat hebben ze in de tijd uit die eet willen halen. ze ze niet doen, want het is juist zo'n belangrijke zin. Ja, Dank u wel, meneer Elsinga. We, uh, we gaan nog even naar Aapendoorn, volgens mij. Dit is Radio 1 met de troonswisseling. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven... in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn. Live vanaf de Dam in Amsterdam, alle koninklijke gebeurtenissen op de voet gevolgd. In Apeldoorn wordt vanavond groot feest gevierd met dans, zang en Argentijns eten. Maar de avond begon met het planten van een koningslinde. En dat gebeurde op een zeer betekenisvolle plek, vlakbij de naald. van Rijswijk was erbij. Moet de hele kuil dicht? Ja. Zo gepiept hoor. Zo'n linde geplant, Zo hè? Ja, ja. koud kunstje. We, ja. We zoeken nog meer bomen. Op, want... De burgemeester en meneer Simon Boon, de voorzitter van de Oranjefeesten. Op onze koning, onze koningin. De nieuwe, dat die mag groeien. Ja. Zeg, meneer Boon, ja. dit is toch wel een heel bijzonder plekje vlakbij die naald. U heeft je helemaal gelijk. Hoe is die hier terecht gekomen? Hier was ruimte en het is nabij aan de openbare weg. Dus iedereen, alle inwoners, bezoekers van Apeldoorn... kunnen deze boom op deze plek heel makkelijk bezoeken. Daarom hier. Maar de relatie met de naald is toch... Die is er. Die is er, die is er nu onmiddellijk en direct. En zo zie je hoe, hoe een uh, uh, ontzettend droevige herinnering... een heel desastreuze dag... hoe die nabij is aan weer nieuw leven. Het is, het is ook een symboliek voor mij. En deze plek representeert voor ons allemaal natuurlijk ja, al die droefheid van die dag. Dat is in ons gegraveerd. Maar deze plek, ik vind het een goede plek voor deze boom. Vanuit de symboliek gesproken. Mevrouw Margot Bergman, u hebt dit uh, fraaie hek ontworpen. Uh, om deze boom die op een hele bijzondere plek staat. Wat vindt u van de plek? Voor mijzelf uh, vind ik het heel bijzonder dat mijn moeder aan deze plek een uh, nieuwe herinnering krijgt. Zij stond hier toen de aanslag plaatsvond op de bus. Waar ja, onze koninklijke familie in zat. En uh, ja, dat uh, mijn. Uh het sierhek en deze koningsboom uh, hier geplant wordt... dat geeft haar straks helemaal een nieuwe herinnering aan deze plek. Ik denk dat dat heel mooi is. Een betere herinnering. Ja. ja. Als we het even over het hek zelf hebben. We zien sinaasappelbomen. Met sinaasappels en ook bloesem. Ja, dat is een kenmerk van een sinaasappelboom. Die staat in bloei en die draagt vruchten gelijk. En dat is uh, ook uh, een van de kenmerken waarom dat, uh, dat gebruikt wordt voor de familie van Oranje. Omdat dat de transformatie weergeeft. Het gaat altijd door. Hè? Het, het kan niet uh, uitsterven. Er is altijd weer een nieuwe lood ontspruit aan de stam. Ja, ik stap hem toch even voor de zekerheid. Prachtig gepoetste schoenen zijn nu totaal vernield. Nou, wat mijn klein oog... Kinderen zullen dan deze boom gaan zien. Hè? Dat was een verslag van Trudy van Rijswijk. Ilko Elzengraaf van Paleis het LO. Uh, Michiel Breedveld en Menno die gaan gewoon nog door na acht uur. Uh, Jutta Goris met het mooie boek over Betrix, neemt nu afscheid. Zometeen Willemijn Veenhoven en Bert van Sloten die nemen de vakken van ons over.